Laat die tuindeur maar schoon dicht. Die hond zit daar goed. Ga van mijn kinderen weg. Zwijg en ga terug zitten voordat ik een van hen voor uw ogen neerkral. En denk vooral niet dat ik niet zou durven, hè? Ja, pio, ik heb zo'n Blijf van die zeg ik. En grijp op verdomme. Stop mij janken. Laat je niet aan, ik durf niet aan. Af de achteruit, of Andre, Andre, Andre, Andre, Andre, Andre, dat je de kinderen bedreik. Drie keer bediend. Het oh. is waar, hè he Pieter heeft fantastisch gekocht. Dat was inderdaad geweldig. Zeg, dat is ook hey, jammer dat Karin niet kan meemaken. Zeg, commissaris, doet u dat hier uh, elke avond? We moeten het dan zeggen, Nee. Oh, mogen nu wel stilaan Pieter tegen mij beginnen zeggen. Lekom, oh, hey, laat ons de glaasjes nog eens vragen. Ja. Dat is uitzonderlijk dat Beekman een kist dure wijn cadeau geeft om Met zich sticht. te excuseren. Dank je. En uh, wat denkt je? Gaat Aldijken nu veroordeeld worden of niet? Nu mevrouw Vernimen, kan hij dan toch zijn komen getuigen, hè? Nee? Ik hoop het uit de grond van mijn hart. Ja. Ja. Hij heeft wel niemand vermoord, hè? Dat heeft die gedrogeerde idioot van een goormachtig in zijn plaats gedaan. goormachtig hebben we. En wat de, de rest gehoord. betreft, dat wil ik ook nog wel eens zien. Zeg aan, uh, Bob zit er boven. Ja, ja, ja. Hij wijkt nu geen millimeter meer van Sarah en Simon, hè?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 dat ze dat allemaal zomaar heeft ondergaan. Ja, ja. Vrouwen doen veel uit het leven, hoor. Peter. Ja, dat is zegt het. En wat ik nog altijd niet begrepen heb... wat heeft kolonel Sanders en de IPS... die eindelijk met heel die zaak te maken? Jantje, Jantje, Jantje. Toch, je moet beter opletten in de les. Ja, dat is waar. Dat commissaris, is commissaris. Opgeven. Nee, Eva was de enige waar mevrouw Vernimme... haar hart kon bij uitstorten... over wat ze dag in dag uit meemaakte met haar man.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 Oh, compleet vergeten. Oh. Hallo commissaris, wat is dat nu mogelijk? Oh, Bruno'sje, Bruno'sje, ik heb een goed excuus. Hè. Ik heb de hele dag met dat kaartje van Guido ah, in mijn hoofd ja, gezeten. Ah, ja, ik heb een kaartje ja, van, zei, van Guido ja. voor gekregen. Toch geen slecht nieuws, Pieter? Oh nee, in tegendeel. Ik mis u heel hard, stond erop. Drukke letter dan. Ja, dus is wederzijds. hè? Het is wederzijds. Kijk nu eens, onze jantje is weer eens jaloers. Kijk je? je? Dat is niet meer Nee.